Je merkt toch zelf al dat hij de gegevens niet wil opnemen. God nog een tom. Aanvaard het nou toch, John. We kunnen onze baan niet wijzigen. Dat ze niet onder deze omstandigheden. Nou, wat heb ik gezegd? Nou, Peter, begin jij alsjeblieft niet opnieuw. Nou, maar zonder computer. Wat ben je van plan? Ons uit die baan te halen, verdomme. Manuel? Dat is nooit met mijn voeten. eruit gaan we. Ben je nou gek? <sje> Zie je dat nu pas? Dit is de allerlaatste waarschuwing ik jullie geef. Als ik op deze knop druk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 Voorzieningen, orde? Ja. Peter, dat zal wel. Op jullie plaatsen. Haal je ons nu uit de baan? Zodra dat mogelijk is. Prima. Kunnen jullie me horen? Luid en duidelijk, John.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 Oké. Okay. Hou jullie vast. Daar gaan we. En ik zal hem krijgen.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 Nou, dat kan ik je nog niet zeggen. In elk geval niet voor de middag. Ik moet mijn rapport nog bijwerken. Dokter, hmm. gelooft u nou wat ik verteld heb? Ja, ik wil vooralsnog geen standpunt u nemen, u Dat moet je kunnen begrijpen. Al wat ik nu doe, is zoveel mogelijk gegevens verzamelen. En die moet ik nadien in ordenen. Daar heb ik eigenlijk een uh, gekke vergelijking voor. Vrouw, stel nou eens dat jij mij een zak brengt... een zak vol muntstukjes ja. van verschillende waarden. Ja...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 U geeft toch zelf toe dat alles wat Erika vertelde enige samenhang vertoonde.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 Thank <laughs> you.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 Hij ontving mij in zijn prachtige werkkamer, op de 42e verdieping van de spiraaltoren die onze hele kust beheerst en die in de wandeling de geleefde toren wordt genoemd. Het gebouw was voorzien van de Nieuwse snufjes. Een verrukkelijk uitzicht op de smalle duinen die de 20e eeuw had overleefd en op de zee. Ik had er werkelijk geen idee van dat je hier in de zee kunt horen, professor. Dat is maar een trucje, dokter. Perfecte versterking, zou ik zo zeggen. Knopjeswerk. Luister. Nu hoor je niets meer. Ja. ja, inderdaad. Maar ik zou er gezworen hebben dat het echt was. Oh, het was echt. Ergens beneden vangt een batterij speciale microfoons het geluid van de branding op... en dat wordt dan op een volmaakte wijze overgebracht...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 Wat denkt u van het eventuele bestaan van de zogenaamde planeeteter? De tijd dat ik nog in sprookjes geloofde is lang voorbij, vriend. Gelooft u in het bestaan van levensvormen buiten datgene welke wij we hier op aarde kennen? Mijn persoonlijke overtuiging is dat het leven een universeel verschijnsel is. Maar dat kan ik niet bewijzen. Ik kan alleen vaststellen...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 Planeteneter, door Julien van Romoerte. Deel 11, en nu de aarde. Oh, bent u al terug van uw bezoek aan professor en dokter? <totop> Mijn werktempo benadert de snelheid van het licht, Greta. Ja, dat komt ervan als je met een beroemd fysicus omgang hebt. Hè? Dus hij heeft u niet kunnen overtuigen. Je verbaast me steeds meer. Nou ja, je zult het wel lezen in mijn rapport. Is er nog nieuws? Erika is hier geweest. En? Ze wilde u voorstellen dat u haar samen met Peter Lansheer zou ondervragen. Helemaal van het begin af. De grote maanbeving, het leven aan boord van de ruimklaps, de catastrofe. De mislukte baanwijziging, de landing op aarde. Ik ken het scenario van buiten. <laughs> Wat heb je tegen Erika gezegd?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 maar eens uit. Ik oplucht. Oké. Okay. Maar daarna, haal het werk. We halen het niet. We halen het nooit. ik... Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Oh, je gaat ook niet dood. En ik heb je nodig, hoor je? Oh. Je moet aan het rekenen gaan. Oh. Dit is niet meer uit te houden. Ik, ik stik hier. Draai je zuurstof toe wat meer weer open. Gelukkig. Oh. Jij ook, Irika. Oh. Een extra doodse zuurstof houdt u er bovenop. ja. Zo. Ja, ja. Lief ja. ademhalen. Nog dieper. Beter? Gaat het met jou ja. beter? Ja. ja. Ja. Goed zo. Oh, oh, oh, oh. Rustig, rustig maar. Wat we nog even, want hier zitten we veilig. Zo komen we los uit die vervloekte stofkegel en dan gaan we naar huis toe, mensen. Wat <laughs> zeg je daarvan, hè? Ik zet jullie aan de grond, reken maar.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 Kijk, we zijn uit de stofkegel. En we mogen er niet nog eens een keer doorheen gaan. Aan het werk, mensen. Uh, John, kun jij ons in één omwenteling aan de grond krijgen? Dat zal wel moeten. Erika, aan de computer. Peter, jij waarneming naar buiten. Ik ga het lab eraf gooien. Laten we hopen dat de springlaningen nog doen. Kun je iets zien van het lab? De buitencamera's is het. Maak even een goed gezicht op de zijpanelen. Mooi. Daar gaan ze.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 In een te stompe hoek raken. Dan springen wij weg. De ruimte in. God bewaar ons. Dan worden we een miniatuurplaneet op weg naar een langgerekte baan om de zon. Maar je kunt het opvangen. Ik moet. Niet te scherp, nee. Niet te scherp. De scherpe hoek betekent vuurdood in de atmosfeer. Er blijft geen spoor van ons over. ...dit was die arme keels van Beta 1. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Potslag. Waar zijn ze? Hallo, Nick. Dick Ponta. Kante, nog een van T6. T6 nu toegediend. Breng ze leven terug. Ik weet niet meer. Ik... Het moet gebeuren. Net voor wij de puinkegel bereiken...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 We moeten nu naar beneden. We mogen niet langer meer wachten. Dat gaan we nooit. Ik ga de motoren afstoten. Het is erop of eronder, hè? Stand by. Toch wat? Moet dat nou zo plotseling? Dat pak ik wel uit. Doe dan verdomme wat ik zeg. Weg met die motoren.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 Jullie hebben geluisterd naar het elfde deel van de planeteneter en nu de aarde. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkens, dokter Walter Simons, Willy Ruis, John Doorn, Hans Weerman, Peter Landveer, Hans Karsenbarg, Erika Blanker, Marijke Merkens, Greta, Barbara Hofman. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Ruggie, Bert Dijkkrap. De planeteneter door Julien van Romoeteren. Deel 12. Hartstilstand. Wie had het dus John Doorn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 Ik stoot de motoren af. Het is erop of eronder, hè? Stand by. En vlug wat. Wat moet dat dan zo plotseling? Dat maak ik wel uit. Doe dan verdomme toch wat ik zeg. Weg met die motoren. Oké. Okay. Motor afgestoten. In aarde, John. En nu? In de aarde. Wat kies je? De Noordpool, of het diepste plekje van de stille oceaan. Hou je bek. Ik wil de naam van die oceaan nooit meer horen. Wat heeft die naam dan met een goedsnaam mee te maken, ik Hij is daar. Op de bodem. Onder de bodem. graven naar bij het hart van de aarde. Het klokhuis van de appel. Klokhuis. Ben jij gek? Als jullie er nog niet meer ophouden, dan weet ik niet wat ik zal doen. Goed, goed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 Peter, hoe is het met nou, dat hier? Het te hoog. Het te hoog, dat wordt. dat wordt een mooie brandstapel. Wat doet dat toch iets? We kunnen niks, niks doen. Rode knop. Groene. Parachutes. Uh. Uh. Ophouden, dokter Kimbal. Zijn polslag is weg. Wat zeg je? Zijn hart staat stil. Niet mogelijk. stimulans. S7. Geta, waarschuw de reanimatiedienst. Alsjeblieft, Heren. S7. Dank je. We Dan moeten het al doorraden. Spoedbericht dat van Gokzee. Behandelkamer 12, hartstilstand bij patiënt, reanimatie, spoedbericht van de Reageert hij? Behandelkamer 12, Hoe is zoiets nou mogelijk? Ik begrijp het niet. Het moet hem te veel geweest zijn. We halen hem er wel door. Ze komen eraan, dokter. Oh, godzijdank.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 Ik heb helemaal geen zin meer. Hm. Je bent definitief verknoeid, dokter Kimball. Ben je bereid dan een allerlaatste keer te doen wat ik je vraag? Hm? Wat moet ik dan doen? Met mij een wandeling maken door het park, wat frisse lucht happen, een beetje babbelen, en daarna gaan we dan samen uit eten. Akkoord? Hm? Nee, dokter. Zeg jij het dan maar. Ik heb niets meer te zeggen. Wat ga je dan doen? Er valt ook niets meer te doen. Je kunt je hier is... in elk geval niet. Ja, met Kimbal? Met Simans. Kun je zo vlug mogen komen? Het is erg get. Wat is er gebeurd? Zo'n deur heeft het niet gehaald. van de planeteneter hartstilstand rolverdeling Dr. karel kimbal jan borkus Dr. walter simons Willy ruys john doorn hans veerman peter landsheer hans karsenbarg Erika blanker marijke merkens greta barbara hofman technische realisatie tom prudon en bram hengeveld regie Bert Dijkstra.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 Als u, euh... als jij erop bestaat, dan, wat? Mooi, ja. mooi, klinkt al wat beter. En vertel me nou eens, wat zit jouw dwars? Ik weet het ik... ik ben heel de avond geen prettige gezelschap geweest voor jou. Dokter Kimbal, hè? Je moet dat begrijpen. Ja, ik begrijp het.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 Zeg, heeft hij vrijwillig het onderzoek van dat wethouder op zich gedaan? Ja, toen iedereen het opgaf. Ik was erbij op de raadzitting. Nee, dat mag ik niet vertellen. Het beroepsgeheim. Maar waarom gaat hij er nou niet mee door? Hij kan het toch proberen met Peter Lampje. Dat heb ik hem ook gezegd, maar het ketst allemaal op hem af. En tot dan zou je jezelf beginnen af te vragen of hij zelf niet hard aan een behandeling toe is. Bij wijze van spreken. Dus...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 Ja. ja, daar kan ik wel in komen. Ik geloof dat ook dokter Kimbal zich zo moet voelen. Oh, soms zou ik willen dat ze gelijk krijgen. Nou ja, niet wat de planeteneter betreft, dus, maar gewoon gelijk als mens. Begrijp je wat ik bedoel? Ze hebben heel wat moeten doorstaan? Ontzettend veel. En neem dan John. Op het nippertje gered worden en dan in zulke omstandigheden toch doodgaan... Dat...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 En dan vallen er meteen zoveel professoren van hun troon. En dat moet vermeden worden. Zelfs al kost het de aarde en alles wat erop is. Hé? Dat is mooi. Ik ben mijn gauw kwijt voor vandaag. Dus je wilt niet naar dokter Kimball toegaan? Een gevangene heeft niet te willen, juffrouw. Hij kan alleen kiezen wat voor hem het beste is.